3 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Minister Opstelten heeft een gesprek gehad met de Amsterdamse korpschef Welten... over dienstuitspraken over een boerkaverbod. In een interview zei Welten dat de Amsterdamse politie... mocht zo'n verbod er komen, geen vrouwen met een boerka zal arresteren... maar de betrokkenen er wel op zal aanspreken.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 Het Louvre roept Nederlanders op met geld over de brug te komen. Anders vreest het museum dat een schilderij in de kluis van een verzamelaar verdwijnt. Studenten met een OV-kaart die door de week geldig is... kunnen de rest van de maand ook op zondag gratis reizen. NS hoopt de studenten met dit zoute zondagaanbod uit de maandagochtendspits te krijgen... en ze op zondag al naar hun studiestad te laten reizen. 90% van de studenten heeft zo'n kaart voor door de week.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 Het is weer een heerlijke radionacht. Met toch wel weer een fijne gemeleerde samenstelling. Al zeg ik het zelf. Hoorden we in het vorige uur. Johnny Meijer komt in dit uur een talent van hele andere orde aan bod. Maar net zo bevlogen. En gelauerd volgens mij. Jasperina de Jong. Zij passeert hier de revue bij Nachtvluchten. En de dames hebben het zo meteen in het gesprek over leeftijden. Die zouden alleen van vrouwen gemeld worden. En bij mannen zou die informatie over het algemeen niet verstrekt worden. Hier bij Nachtvluchten... Echter is het gelijke monniken, gelijke kappen. Theodor Holman bijvoorbeeld die is in het volgende uur te beluisteren. Hij wordt morgen 58 jaar. Jasperina heeft haar feestje achter de rug. Zij is gisteren 73 geworden. Een mooie aanleiding om een, een gesprek met haar op te zoeken... in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. En dat vond ik in de vorm van een aflevering van Kunststof uit 2006. Een bijdrage van de NPS. Petra Possel is in gesprek met de toen... 68-jarige actrice en cabaretière Jasperina de Jong over. Onder meer de taboe-doorbrekende liedjes uit de tijd van het Lurelei-cabaret. De sketches in de diverse televisieprogramma's. En haar laatste theatertournee Marlene uit 2002. Tja, en die leeftijd, hè? Govert van Brakel schijnt in de vooraankondiging haar leeftijd vermeld te hebben. En daar is dan het laatste woord nog niet over gezegd. Zo zal blijken uit deze aflevering van Kunststof met Jasperina de Jong. NDS Radio 1. Dames en heren, goedenavond. Als wij ergens blij mee zijn... Dan is het met de dvd. Want dankzij de dvd hebben wij nu onbekommerd toegang... tot de schatkamer van het Nederlandse cabaret in het algemeen. En het eminente werk van onze gasten in het bijzonder. En dat betekent dat wij alle afspraken voor volgende week afzeggen... want er valt veel, heel veel te bekijken... Hier is Jasperina de Jong. Uw presentator is Petra Possel. Ook geen beroerde dictie, hè, deze man? Deze nee, Joost Prinsen. moet Mallert. Mallert. Heeft u wel eens met hem gewerkt, eigenlijk? Nee. Nee. Ze... Ik ken hem en we groeten elkaar, maar. Ze... Nee. <coughs> Hij is wel een beetje van uw generatie. Meer ga ik over uw generatie niet ja, zeggen. Ja, hoe vond je die aankondiging? Van wie was dat? Nou, Govert van Brakel. Nou, 100, van Brakel? 178 jaar. Wilt u, ja, bent u nog gek om mijn leeftijd te vermelden? Gaat niemand wat dan? Zeg nooit de leeftijd van een vrouw vlak voordat ze op moet. Dat is een nou, tip, Govert van Brakel. Dat vindt toch geen eenvrouw leuk? Dat kent mij niks schelen, hoor, maar... Uh, Nee, maar ik vind het zo raar. Ik zei net al, al in, in, in interviews in kranten zie je bij een vrouw altijd de leeftijd. Of ze getrouwd is, of ze kinderen heeft. Bij een man, zelden of nooit. Ik begrijp dat niet. Dus discriminatie, volgens mij. Dertig jaar geleden maakte u zich al een beetje druk in lurelei... over de emancipatie van de vrouw. Uh, vindt u eigenlijk dat we ermee opgeschoten zijn... met de gelijkheid en de gelijkwaardigheid mm -hmm. tussen man en vrouw? Jawel. Het is wel een stuk beter geworden, maar het kan nog steeds beter, want het schijnt dat vrouwen nog niet uh, voor hetzelfde werk even goed betaald krijgen als mannelijke collega's. Dus dat klopt niet. Daar klopt niks van, hè? Er zijn het ook dingen waar u nog heel opgewonden van raakt als u dat bijvoorbeeld leest in de krant. Wordt u dan boos? Zit u dan Nee. Nee joh. Als je 68 bent, dan word je zo mild. Is dat echt waar? <laughs> Oh, ik heb, we hebben afgesproken dat we je en jij zijn. Ja, ik, zei en, dat ja, wel, ik begin met u. Maar dat ja, is dat is ook een, heel keurig hoor. Ik ben met mijn dochter bezig, wat. Ja, ja, het is goed. Maar ik hou er nu direct mee op. Uh, ik, heb, uh, ik heb vandaag een stuk gelezen wat veel mensen hebben gelezen. Dat staat in de Telegraaf. Het is een brief aan minister Verdonk van de voetballer Kalou. Kalou mm -hmm. die zijn best heeft gedaan. Om uh, het Nederlanderschap te krijgen, maar uh, helaas de inburgeringscursus uh, niet heeft gehaald. Uh, heeft u het niet gehaald? Ja, niet ja, ik gehaald. heb die brief niet, ik weet van niks. Nou ja, hij schrijft een brief aan, uh, aan minister Verdonk over uh, en daar zegt hij het in. U noemde het laatst toen u het over mijn zaak had, het Nederlanderschap. De hoofdprijs. Ik zal u eerlijk zeggen, zo heb ik er nooit naar gekeken. Het Nederlanderschap maakt mij geen beter mens of een betere voetballer. En ik zal er ook op geen enkele manier mijn sportieve toekomst mee beïnvloeden. Ik wilde gewoon wereldkampioen worden met Nederland. Dat was mijn hoofdprijs. Ik vind trouwens dat hij buitengewoon perfect... Nederlands spreekt, formuleer. wie zou dat hebben bedacht, <laughs> deze brief? Deze brief, maar uh, dat was wel grappig... want op het moment dat ik die geschiedenis over de radio hoorde... Over, van Calou vandaag, uh, hoorde ik op de dvd-box van jou... het nummer Zo Tolerant. Dat is een nummer wat jij zong in 1972, ja. Guus vleugels schreef. Ja. ja, in Carré, in de Ego-trip, hè? En dan zie je toch maar weer hoe actueel dat nog kan zijn. ja. ja. Realiseer je dat zelf eigenlijk ja, ook? Jazeker, jazeker. Er zijn een heleboel nummers uh, heel actueel gebleven. Uh, deze dus, die je nu net noemt. En uh, uit 80, uh, wat Erik en Ivo hebben geschreven. Ivo de dat... Wijs, Erik Herfst. Ja, sorry, dat moet ik erbij zeggen, maar daar ben jij voor. Hè, ja, om dat even te voor. controleren. Uh, uh, um, hoe heet het? Uh, Islam en uh, slachtoffer van de groeiende agressie. Dat is in 80 geschreven, slachtoffer van de groeiende agressie dus heeft Erik geschreven. En dat, dat is hij dan zelf ook. Hij zit helemaal in gips. En vertelt dus, nou ja, gedrenkt in veel humor. Ik moet er nog steeds erg om lachen als ik het nummer terugzie. Uh, dat hij altijd in elkaar geslagen wordt. Maar het is dus ver voordat het zogenaamde zinloze geweld... Uh, zijn intrede ja. deed bij ons. Het enige wat me er eigenlijk aan opviel was dat de strekking nog moeiteloos naar 2006 verplaatst ja. kon worden. Ja. Dat de lengte van de sketches en de nummers daarentegen was. Ja. Heel wat... lang, hè? Oh, het was allemaal zo lang. zo lang. Waanzinnig. De liedjes van Guus Vleugel ook. Die, die Ik breiden maar... maar door, hè? Ik kreeg vaak uh, anderhalf A4'tje. Het ging nooit op één A4'tje. Dat in ieder geval. Ik heb een keer in. Ja, ik weet niet meer welk jaar het was. Toen was de Gijsbrecht afge, afge, afge weggehaald van de, bij de Schouwburg. Hè? Op het Nieuwjaarsfeest. En ja, toen en die jaar af... wordt daar de Gijsbrecht gedaan of ja, werd daar? De dat werd daar. En het was toen afgelopen, toen vroegen ze mij. En toen hebben wij, heeft Guus een lied voor mij geschreven. Het ging toen over Han Lammers. Han, ik heb een plan. Mens. Dat is, geloof ik, drie A4'tjes geweest. ik heb het nog gedaan ook, ja. Belachelijk. Ging je niet in debat met, met bijvoorbeeld je tekstschrijvers over dit soort dingen? Nee, want... Of kreeg het... hij per woord betaald, of wat was dat? Nee, het, of... zo was het niet, per nummer. Maar uh, ja, het nummer klopte zo, hè. Het is heel moeilijk als je een, een lijn maakt om daar dan dingen uit te halen. Ja. Dat heb ik altijd wel me gerealiseerd. Dat je dat... Maar god, ik deed het gewoon... Jij belde echt als je één woord veranderde, belde jij Altijd, de tekstschrijver ja, op? Ja, ja, ik was heel braaf. En ze ja. hoort het ook eigenlijk? In wezen hoort het zo. Als ik lees dat acteurs uh, bij toneelstukken vaak uh, teksten veranderen... dan denk ik, don er toch op, zeg, schrijf dan zelf. Ja, zo is dat. We gaan luisteren naar dat nummer. Ik vertel de luisteraars thuis dat u thuis kunt reageren. Dat stellen wij zeer op prijs. Uh, Jasperina de Jong is niet iedere dag in de publiciteit, daar heeft ze voor gekozen. Ze heeft zich drie jaar geleden teruggetrokken uit het vak, zoals dat heet. Ze is nu heel veel aan het tuinieren in Gorsel, <laughs> waar zij een prachtig buitenterrein heeft, waar alles opkomt en groeit en bloeit binnenkort alweer. Dat hoop ik. Sneeuwklokken. kan niet wachten. Nee. Kendeldoorn. Ik sprak laatst een Amerikaan die woont hier nu al ruim een jaar. Hij kijkt wel uit om terug te gaan, het is hier veel joveler dan daar. Hij woont gezellig op een gracht. En houdt van de ontspannen sfeer. Hij was geflipt op al het gejacht. En zoals hij zijn er veel meer. Ze hebben molken bijgekleurd. Het is een stad, maar wat gebeurt? Niet groot, toch internationaal. De fijnste stad van allemaal. Hij was, zei mijn Amerikaan. Eerst wat naar Portugal gegaan. En het klimaat beviel hem daar. Maar het regime, dat vond hij na. Boven de zonne, overdaad, koos hij het geestelijk klimaat van het vriendelijk gastvrij Nederland. Zo tolerant, zo tolerant, van het vriendelijk gastvrij Nederland, zo tolerant, zo tolerant. En ik ken ook een Portugees, althans ik weet van zijn bestaan, die vluchtte uit een andere race. Heel zo is het hem vergaan. Thuis stond hij op de zwarte lijst. Het is wel duidelijk waarvoor. Hij is naar Nederland gereisd. Op Schiphol lieten ze hem door. Hij raakte moeizaam aan de slag. Maar toch het ging tot op een dag. In zijn pension in Amsterdam. De vreemdelingenpolitie kwam. Een politieke vluchteling is iemand die... Bedenkelijk ding, niet zomaar in een land wat leeft Maar het ook werkelijk nodig heeft Hij moest terug en in zijn cel Droomt hij daar geen soms vast nog wel Van het vriendelijk gastvrij Nederland Zo tolerant, zo tolerant Van het vriendelijk gastvrij Nederland Zo tolerant Zo tolerant Jasperina de Jong, 1972. Het nummer heet 'Zo Tolerant'. Het is geschreven door Guus Vleugel. En ik denk dat dit gewoon een uitzending met hindernissen wordt. Mijn eerste hindernis is al: Guus Vleugel schrijft altijd hele lange liedjes. Maar dit was nou net. Dit was nou net een mooi kort liedje. Een ja. kort liedje ja. van ja. 2,5 minuut. Ja. En radio 1-presentator Govert van Brakel belde net met de vermelding dat de leeftijd van Jasperina de Jong, dat wij die zelf via onze website van kunststof in de openbaarheid hebben ja, gebracht. Zijn jullie gebracht. gek geworden? Ja, het spijt me. En ik wil naar alle kanten toe nu op dit moment <lacht> rectificeren. Govert van Drakel, sorry. Ja. Ja, Jasperina de Jong. Voor mij ligt een box met zes dvd's, 108 liedjes en sketches... twee complete musicals, vier tv-shows, zes interviews en nog veel meer. Het ultieme, ultieme carrière carrièreoverzicht. Ik ben overzicht. zo blij dat ik het niet meer hoef te doen. <lacht> Allemaal. Al dat werk. Ik heb er uren plezier aanbeleefd. Het is fantastisch om allemaal weer terug te zien. Maar uit de bijsluiten bij de box begrijp ik dat jij wat ambivalente gevoelens hebt... over het fenomeen terugkijken op een carrière. Ja ik, uh, ja, ik vind het leuk. Ik denk dat ik ook wel... Ik ga natuurlijk ook kijken. Ik heb natuurlijk al een heleboel gezien... met Hubert Poel en Hilde de school tezamen, de samenstellers. Van de box, ja. Van de box heb ik natuurlijk al een heleboel teruggezien. En uh, ja, ik vind het dan enig. Maar ik ga geloof ik niet... Uh, ik ga wel met een goede vriend of vriendin uh, straks wel eens eventjes iets draaien. Maar ik, ik kijk er daar niet naar. Vind je... Want ik had die banden wel thuis. Maar ik heb er nooit naar gekeken. Ja. en wat ik is Ik weet ook niet wat het is. Waarschijnlijk dat ik er niks meer aan kan doen dan. Zoals een schilder ook naast een schilderij kijkt en denkt... ja het is nu af, ik kan er niks meer aan doen. Ik kijk er niet meer naar, ik verkoop het. Zou het dat zijn? Ik weet het niet. Maar uh, het is bij jou ook bekend dat als jij in een show staat... en jij doet s'avonds de deur achter je dicht of je hebt het podium verlaten... Mm -hmm. dan gaat die deur gewoon dicht ja. en dan is er gewoon een ander ja, leven. Ja, dan kun je weer leven, ja. ja. Ik, want, want, dat, want dan als, kun je weer leven. Ja, want dat, nou ja, dan kun je weer die, dat andere leven. Net wat jij zegt, kun je dan... Want uh, ik, heb, ik was geschokt toen ik die uh, dagboeken van Wim Kan las... dat hij zo leed om... Alles eigenlijk, ook als iemand het niet zo leuk vond en zo, en zo mee bezig was, dan denk ik, dat is geen goed leven. Dat is Volkomen goed. getormenteerd. Was ja, hij. dat lijkt me heel erg. Zoals het me ook zo heel erg lijkt, als mensen die op het toneel dat, he, hun, hun vak uh, uitoefenen, last van plankenkoorts hebben, dat je ziek bent en misselijk bent. Oh, wat vreselijk. Dat heb ik gelukkig nooit gehad. Ja. Maar kun je zoiets beslissen voor jezelf? Of is, ja, nee. of is dat een aangeboren eigenschap? Nee, uh, dat is wat... denk ik niet. Ik denk niet dat iemand die plankenkoorts heeft... en doodziek is voordat hij opmoest. He, er zijn toch voorbeelden van? Guus Hermes, die, die zich opsloot op de wc. Dat is toch verschrikkelijk. Dat heb ik goddank niet gehad. Ik heb altijd een enorme spanning gehad. en Het moest stil zijn om me heen, de eerste veertien dagen... He, voor je try-out en na je première. En dan moest het even stil zijn nog uh, op de gangen en zo... dat ik me goed kon concentreren. Maar daarna, pff, niks. Dan gaat het gewoon. En dan doe je ook de deur dicht. En dan ga je naar huis en dan denk je niet meer aan die... Uh... Avond. Er staat een heel grappig interview uh, op in deze box uit 1968 met Roland Kerbos. Ja, met mijn kleine jongetje. Met toen je nog. kleine jongetje Tellen ja, naast je op ja, de bank. Die heeft ja. dan koorts die dag. Ja. En jij hebt een, een, een wonderlijk, maar ook wonderschoon kapsel van pijpenkrullen. Ja. <lacht> dat is een haarstukje. Oh, is dat, dat een haarstukje? Ja, dat droegen we toen. Je droeg dan... Uh, ik weet dat Irene dat ook had. Prinses Irene, Irene? Ja, die had dan ook zo'n... Dat was zo haarband eerst, Ja, hè? dan heb je je haar naar achteren zelf en heb je een haarband... en dan steek je dan heel ingenieus een, een haarstukje op... en soms met krullen dat of staat met, heel frivol Het was enig, maar je zag er eigenlijk niet uit... want als ik het terug zie, denk ik, oh, wat zag ik er uit? Toen had jij een precies dezelfde nuchtere, enigszins afstandelijke manier... Uh, uh, in het praten over, over dat wat je deed. Ja. Toen zei je ook al heel nuchter, oh, ja? ik kan het alleen maar uitvoeren. Ja, ja. Oh, dat oh, ja. dat is mijn. Ik heb het nog niet echt helemaal teruggezien, dus dat, dat, dat neem ik aan. Dat, dat, dat, ja, ik ben altijd wel nuchter geweest. Ja. En ook heel ik... duidelijk in van wat, wat is mijn aandeel in het, in het grote succes van Jasperina de Jong. Dat je dat toch allemaal een beetje beperkte tot de mededeling, ik kan het alleen maar uitvoeren. Ja, maar dat was het natuurlijk ook. Maar ik inspireerde natuurlijk, achteraf weet ik dat wel... inspireerde ik wel enorm mensen die voor me schreven. Dat is ook wel... Maar ja, dat, dat deed ik niet bewust. Maar... Uh... Hoe was die wisselwerking dan tussen jou en die schrijvers? Want Guus Vleugel heeft daarna eigenlijk wel nog van alles geschreven... maar heeft niet meer echt furoren gemaakt. Ja, het is heel raar toen ik... Uh, ik weet nog, toen ik Guus voor het eerst zag... Dat was na een aantal pogingen van Erik om hem te pakken te krijgen. En toen zei ik: Nou, zal ik eens een keer gaan? Toen ben ik op de fiets gestapt. Heb mijn fiets neergezet bij de Sint-Olofspoort. En daar werkte hij in de buurt. Bij het Leger des Heils toen. Daar zette ik mijn fiets neer. En ik heb aangebeld bij dat winkeltje van Nan, Valkijzer. Ik weet nog de naam zeg. En uh, dat was een kralenwinkeltje. En daar had hij een kamer bij gehuurd bij Nan. En toen kwam daar een ontzettend leuke jongen, kwam dat winkeltje door... we keken elkaar aan door de ruit. En we vonden elkaar onmiddellijk aardig. En ik werd ook meteen binnengelaten en, gelaten en hij gaf mij teksten mee... die hij voor de radio had geschreven. En daar hebben we in Lurelei, aller, het allereerste programma Niet Sexpress... hebben we ook uh, een paar van die teksten gebruikt... Ja. Ja, en zo is de situatie eigenlijk ontstaan. Dat hij voor ons is gaan schrijven na wat aanloopmoeilijkheden. Want van schrijven heeft hij nooit gehouden. Hij was zenuwachtig om te schrijven, zelfs. Hij hield er niet van. Om... Hij hield er niet van. En Erik heeft hem dus later, maar dat is al heel bekend, altijd bij de hand moeten nemen. Maar het grappige is dat later Ivo de Wijs voor ons is gaan schrijven, voor mij is gaan schrijven. Uh, dat Ivo handen wrijvend voor een leeg vel papier gaat zitten... Hè, dat is dan zo'n tegenstelling, ja, wonderlijk. Ja. Nou, heb je zelf uh, en, en, uh, geen gelegenheid ongebaat uh, uh, gelaten om te zeggen... van nou, mijn aandeel valt allemaal wel mee in het nou, theater? ja, ik wist heus wel wat ik was, hoor. Oh, voilà. Toch? Ja, nou ja, ik ja, het... Het, het, ik, het, ik word nu wel heel erg bescheiden neergezet. Nou, dat... nou ja, je zegt ook gewoon in, in, in de bijsluiter... volgens vrienden uh, ben, ja, ik, ben ik te ja. bescheiden. Ja, dat zeiden vrienden wel eens tegen mij. Je, je moet, het is heel wat wat je hebt gedaan, maar ja ik sta er echt niet bij stil. Je nam bijvoorbeeld afscheid en dat deed je... Een paar jaar geleden, geruisloos, Ivo de Wijs heeft tegen ons gezegd, verzucht, bijna uitgeschreeuwd. Waarom is zij zo geruisloos verdwenen? Waarom geen farewell party? Ja, nou ja. Hij, hij vond dan ja, ja. dat er toch ja. wat groter aangepakt was. Nou, dan... Ivo, dan had je dat moeten doen. Zo is dat ook wel weer. Daar heb je ook wel weer een punt. Nou ja, hoe dan ook, dat het dus zo is dat je heel veel hebt betekend voor de uh, musical- en theaterwereld. Uh, zijn we er wel achtergekomen. Frank Sanders hebben we bijvoorbeeld gesproken... een collega met wie je ook samen gewerkt uh -huh, uh -huh. hebt... en die nu de Musical Academie leidt. En hij zegt... Um zij heeft geen producer nodig gehad om een ster te zijn, want ze zij heeft alles zelf gedaan. Ze nam daar ook alle verantwoordelijkheid voor. Ze is een belangrijk voorbeeld voor mijn studenten. Wij leren ze om eigen repertoire te maken, zelf te produceren, de processen van het samenwerken. Het is belangrijk dat je een productie naar je hand zet. Dat je weet hoe je mensen aan je kunt binden en inspirerend kunt blijven. En wat misschien nog belangrijker is, wanneer een samenwerking over is, moet je het ook zeggen. Ja. Dat is, het, dat is zijn, de les Jasperina de Jong. Heb jij dat, ben je tevreden trouwens, over deze les? Dat dat, dat is hetgene is wat hij bij jou of van jou opgestoken heeft? Ik weet het niet. Het, het, het, ik weet het niet. Het is Frank die dat zegt. Maar heeft hij een kern te pakken als hij zegt van dat je overal zelf de hand in moet houden? Nou, in veel dingen wel, ja. Maar het is ook heerlijk, en vooral op latere leeftijd, vond ik het heerlijk. dat, uh, dat er een programma is waar je gewoon instapt. Dat je bijvoorbeeld met Marlene, hè, wat Albus Verlinde. Ik was Marlene, al. Van pad, die ik had een programma met Louis van Dijk. Heel leuk programma, heel mooi. Muzikaal, echt prachtig, vond ik het zelf, dus althans. En ik dacht, nou, dat is het laatste, want ik wou stoppen. En toen kwam Albert Verlinder dus met het verzoek om Marlene te doen. En toen heb ik het nog een jaar gedaan, want ik dacht, ja, dat is te leuk. Dat doe ik nog. Maar uh, dat was heerlijk, dat je je nergens mee hoeft te bemoeien. Heerlijk. Want regisseur tekstschrijver, je jij hoeft alleen maar uit te voeren. Nou, ik heb wel over de regisseur ook gepraat en zo. Maar uh, ik hoefde me niet te bemoeien met uh, welke welke foto's er in het boekje kwamen, het programma boekje en dat zo. Dat deed je vroeger wel allemaal. Ja, dat wordt je dan gevraagd. Nou ja, toen Erik leefde, had ik er ook geen last van. Maar na zijn dood, dan ben je aan het repeteren... voor een, een nieuw programma met al die teksten. Dan ben je zo bezig. En dan komt iemand van het kantoor die jouw zaken doet... die komt dan vragen, wat vind je? Zullen we het zus of zo doen? Zullen we die vragen? Of zullen mm -hmm. we... En daar staat je hoofd dan niet naar, want dan ben je ja, min of meer aan het creëren. Dus uh, begrijp je, En dat, dat vond ik wel lekker, dat ik dat helemaal niet aan mijn hoofd had, heerlijk. Nee. Toch noemt hij dat, Frank Sanders althans, als uh, heel belangrijk voor die nieuwe generatie, dat ze dus niet klakloos bezig zijn met het uitvoeren en een ster willen worden. Ja, nou, dan heeft hij wel een... Uh... Een, een, een goeie aan. En wat zeg je? En een ster willen worden? Ja, hij zegt van dat, is, dat zijn heel erg motieven op dit moment. Hè? Ja, wordt ja natuurlijk... iedereen denkt dat ze een ster kunnen worden. En ja. in een hele korte ja. tijd. Ja, ja, ja, in een ja korte ja. weg. Ja, maar ja, daar komen ze wel vanzelf op terug natuurlijk. Dat, uh... Hoe kijk je aan tegen het talent van nu? Jouw opvolging. Ja, dat wordt mij vaak gevraagd, maar ik. Uh... Iedereen wil dan zo graag horen dat ik het allemaal niks vind. Dat, dat is niet of zo of fantastisch. Dat is of vanuit. ik het fantastisch vind. Ja, er zijn mensen die ik geweldig goed vind. En uh, ik begin nu pas echt uit te gaan en te gaan kijken naar ja. de anderen. Ik heb net van Dongen natuurlijk gezien. Ik kijk naar Simone. Ik ga, vol ik ga fansmeister Ja. Ja, sorry. En ik ga naar Sanne Wallis de Vries kijken, die heb ik nooit in het echt nog gezien. Maar dat ga ik nu allemaal doen. Ik ben Je noemt allemaal vrouwen van wie iedereen eigenlijk al zegt: van dat zijn verwante vrouwen. Ja, nou ja, goed, dat willen mensen altijd zo graag horen. Laatst uh, werd ik ook uh, bij een gelegenheid gevraagd door iemand van de privé. Toen had Karin Bloemen opgetreden. Uh, ja, ik vond het niks, zei die man. Maar wat vond u er nou van? Wat wil hij nou horen? Dat ik het lelijk vind. Weet je wel, dat zijn altijd zo van die dingen. Je moet, er wordt van jou verwacht dat je alles wat naar jou komt, dat je dat slecht vindt. Nou, dat vind ik helemaal niet. Nee, maar, maar ik ga nu kijken. Maar je kan misschien, ik heb nu tijd. Uh, uh, zeg maar zonder waardeoordeel, wel zien dat die wereld heel erg veranderd is. Heel erg de, de veranderd. De musicalwereld ja. is vreselijk veranderd. Ja, dat is zo. Dat is heel anders geworden. En is geworden. dat nou een gunstige vooruitgang? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nou ja, hoe dan, je, je hebt niet een idee... van. Of, zie jij die musicals die nu uitkomen? De... Nee, niet vaak, nee. Omdat je, je geen zin erin hebt? Nou, ja, ach. ja, Ik heb ze vaak al in het buitenland gezien. En dan hoef ik het hier niet zo. Maar ik ben wel naar Chicago geweest bijvoorbeeld. Die vond ik hier in Nederland heel goed. En... Uh, nou, verder weet ik het eigenlijk niet zo 1, 2, 3 uur. Ja. Ik heb me daar niet zo erg goed op voorbereid. Had ik moeten doen natuurlijk. Maar ik zei: Je hebt Nina de musical gedaan. En dat is echt een uniek stukje, <lacht> nou ja. stukje geluid. Een, grap, uh, een Dat grap. een grapje wat op, op de, in deze DVD-box zit, is namelijk een, een serie van 25 minuten van Arjan Edeveen. Uh, ja, dat is al een meestelijke serie. En daar zit een aflevering in die heet. Nina, de musical. We horen dus nu enerzijds Arjan Edeveen als musicalproducent... en anderzijds Jasperina de Jong in haar rol van Nina Nina Brink. Ja, ja, uh, de musical. Het plan was om een grote eigentijdse musical te ontwikkelen. Een typical Dutch musical, hè. Maar hij zou wel internationaal moeten gaan. Het streven was natuurlijk om je meest in Nederland uit te brengen en daarna de Duitse markt en de Engelse markt. De Engelse markt is een heel erg belangrijk omdat het natuurlijk uiteindelijk het streven Broadway is. Nina brengt het met Kim. Op een gegeven moment waren er nog twee ideeën over. Een daarvan was uh, 1953 de musical de Watersnoodramp. Een soort kruising tussen, ja, tussen de Titanic en singing in de rij. Maar het een fantastisch decor. Hydraulisch allemaal, met een echte dijk en echt water dat naar beneden komt. Het zou allemaal hydraulisch veranderen in de stormvloedkering. En Anne-Wil zou koningin Juliana doen, maar Anne-Wil bouwt niet of Anne-Wil kon niet. En toen viel het af. Nou, en toen bleef Nina Brink over. Nina Brink de musical. Vanaf het begin stond het alvast dat uh, Pien Nina Brink zou doen. Ja, Pien kan alles, hè. Pien is zo fantastisch. Wie anders dan Pien zou dat kunnen doen? En uh, Jasperina de Jong. Sorry. Ja, alleen intimi en echte vrienden die, uh, die noemen haar Pien toen ik voor het eerst gevraagd werd. Ja, ja, dat was heel grappig. Ik stond uh, in de tuin te praten met de buurman dat uh, takken van mijn boom over zijn schutting uh, hingen en zo. En toen ging de telefoon Ik naar binnen. En toen kreeg ik iemand aan de telefoon die onmiddellijk begon te pienen. Pien dit, pien dat. Nou, dan weet ik het al, hè. Werk. Ik moet eerlijk zeggen, heel dom van. Ik wist echt niet over wie ze het hadden. Nina Brink, misschien, ja. Even dacht ik zelfs, ging zo door me heen. Ik denk, nou, misschien vragen ze mij om de moeder van Josbrink te spelen. Maar die heet Ina en niet Nina. Ja, leuk. Was dit, dit was eigenlijk wel een beetje aanleiding voor onze redactie... om te denken over Pien de Musical. <lacht> ja. Zie jij daar heil in? Nee. Oh. <lacht> Ga jij verbieden maar dat is... Pien the Musical komt? Nou, nee, maar dat is helemaal niet interessant. Ik heb, ben ook wel eens gevraagd uh, door uitgevers van... Uh, als u een, biografie, een autobiografie schrijft, of morgen we een biografie... dat wil ik allemaal helemaal niet. Ik vind het ook niet interessant. Maar, maar zo'n box mag wel. Die box, dat is mijn werk. Ja. Dat is mijn... Maar dat geoude hoer eromheen? Ja, nee. Liefst zo niet. weinig mogelijk. Ja, nee. Zo is het eigenlijk. Ja. Nee, want we hadden eigenlijk al een aantal mensen die zich... Doris Baten, die, uh, die was, uh, hebben we bereid gevonden om uh, auditie te doen. Ja, uh, die zat ook in uh, Fien en in, uh, en in uh, Marlene Dieter. Marlene, Martine gezellig. Sandifort of Ellen Pieters werd al gesuggereerd. Dus wat dat betreft, ik bedoel, ze zitten te springen... Ja, om om vast vast te allemaal gaan. leuke meiden. Allemaal leuke meiden, dat wel, ja. Doris Baten overigens, over wie ik het had, uh, met wie jij speelde, die zei... Jasprina de Jong maakt altijd principiële keuzes... waardoor ze trouw bleef aan haar eigen talent. Wat voor keuzes zijn dat dan die jij gemaakt hebt? Ja, hoor eens. Dat zijn haar woorden. Nou, dat zal dan wel een goede analyse zijn. <lacht> daar ga ik blind vanuit. Uh, wat zei ze nou precies? Principiële keuzes, waardoor ja. je trouw bent gebleven aan je werk. Dat je je carrière ja, ja, rustig ja, moet ja. opbouwen. En dat nou ja, is, ja. Oh. ik kan er niet zoveel mee, wat moet ik daarop zeggen? Ik bedoel, uh, nou ja, ik denk ik principiële keuzes, dit wel en dit niet. Joop van den Ende belde, die zei, uh, wil je dit en dit doen? Nee, dat wil Joop, ik niet. Joop ik heeft mij nooit gebeld, die heeft mij wel eens gevraagd... Van als ik uh, ooit uh, Sunset Boulevard doe, mag ik dan met je komen praten? Ja hoor, zei ik dan. Maar uh, voor de rest, ik ben nooit gevraagd, doe je op. En dat zie ik niet als een omissie, want het is misschien we horen we niet bij elkaar. We, we kennen elkaar, we vinden elkaar, geloof ik, wel aardig. Ik vind een aardige man, verder. Maar ik geloof niet dat ik uh, daar kan gedijen. En hij, ik denk niet dat hij er uh, tegen kan dat ik zo goed weet wat ik wil. Is dat dan zo moeilijk om... om... Dat denk ik, ja? dat denk ik. Ik uh, dat... Dat denk ik. Ik zeg niet dat het zo is. Maar ben je ook een lastig iemand? Of was jij dus een lastig iemand? Nu ben je heel mild en, enzovoort. Ja, en nu sta je alleen maar in ik die tuin. Heel, heel nee, ik weet heel verdomde goed wat ik wilde. En uh, ja, eigenlijk is het zo dat... In, het, in al die jaren heb ik gezegd... Nu zou ik volgend jaar wel dit of dat willen. Of uh, dit of dat. Of nou wil ik wel eens een toneelstuk. Ja. En dat, dat is... Uh, daar heeft Erik altijd naar geluisterd. Het is ook heel verstandig geweest, want ik moest het wel allemaal doen. En dan moet je ook natuurlijk iemand wel een beetje zijn zin geven. He, dat waar hij zin in ja, heeft. Ja. Dus, uh, maar je hebt er was een, eigenlijk altijd een, uh, iets moois in het vooruitzicht dan. Ja, of iets wat je graag wilde in ieder ja, geval. Ja, maar ik weet wel dat ik uh, in eind zeventiger jaren... toen dacht ik, ja, wat moet ik nou nog eigenlijk? Ik heb alles al gedaan... Daar was ik een beetje mis van. Want dan denk je: wat, wat moet ik nou nog? En toen zei Erik: Wat denk je van een musical over het leven van, van Fina Lamar? Nou, dat vond ik zo'n fantastisch idee. Maar ja, dat moest dan allemaal weer, weer van de grond komen. En toen hebben we, toen heeft hij ook weer bedacht: een programma tussen zomer en winter om even geld bij elkaar te verdienen, om het te kunnen starten, want wij deden het altijd zelf. Ja, hè? Wat goed is dat. Wij hè? hebben nooit, uh, ja, we hebben wel een, twee keer hebben we subsidie gehad met de Engel van Amsterdam uh, door middel van de opera, de ja. Nederlandse opera. Staat hier ook op hè, in de box. Ja, die heeft dus toen, de, ik meen, ja, ik heb me daar toen nooit zo mee bemoeid. Uh, die heeft mij het, volgens mij de kostuums en de decors betaald. En dat scheelt enorm, kan ik mm -hmm. je zeggen, hoor. Mm -hmm. En bij Fien kregen we een garantiesubsidie van 2 ton, guldens. En die moesten we dus terugstorten. Als, uh, als het een als succes we, werd. Als en dat we is winst hadden. Ja, het is wel een succes geworden, maar we hadden geen winst. Hey, Komt dat, dat is... weer goed uit. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, uh, ik had het liever terug kunnen storten. Want dan hadden we, het, uh, hadden we nog meer uh, gehad. Het heeft in Amsterdam niet goed gelopen. Nee? Fien, hè? Nee. Heel gek, ja. Heel het toch over dat... zo'n uh, zo Amsterdamse. Uh, ja, maar dat is typisch ging. Nederlands misschien toch. Wij zijn niet trots en wij weten niks van het verleden. Ja. Mensen weten niet wie Vine Lamar was, dus die waren niet geïnteresseerd. Uh, het weekend liep goed, maar uh, dinsdag en woensdag uh, drie, 400 ja. mensen zat er in de zaal. Dat is te weinig voor carré. In Kunststof praat ik vandaag met Jasprina de Jong. Uh, we krijgen allemaal leuke mailtjes binnen. Dit is bijvoorbeeld een uh, uh, Marion. Zij schrijft ons... Mijn eerste kennismaking, eindelijk groot... was Jasperina's grote egotrip. Ja. Dat is niet... Jouw persoonlijke egotrip, maar een programma van jou. Oh ja. Sommige nummers op het cassettebandje zong ik heerlijk mee als opstandige puber. Dat bandje raakte ik helaas kwijt. Het was een van de mooiste dagen toen ik bij een tweedehands platenzaak de LP zag. Voor 15 keiharde, echte gulden zoals deze van mij. Jasperina de Jong ben ik altijd blijven volgen. En het is en blijft voor mij een groot mens met een prachtige stem en verrukkelijke streken... Dank u wel, mevrouw De Jong. Nou, wat schattig. Wat maar goed ook je. dat ze schrijft verrukkelijke streken. Ja, leuk. Dat is leuk, hè? Ja. Nog een keertje krijg ik hier... Wim stuurt een mailtje iedere keer. Mevrouw De Jong, als ik uw naam hoor... Of zoals nu in Kunststof moet ik terugdenken aan het stuk wat heette... De kus van een Rus of zo. Daar heb ik u voor het eerst zien optreden. In de stad Schouwburg of het Nieuw-Lamart-Theater eind jaren 60. In Amsterdam. Daarna heb ik u altijd graag mogen zien optreden. De kus van een Rus? Dan weet was, het dat, niet. Was, was dat wel... Uh, was ik dat Was wel? dat wel Jasperina de Jong? <lacht> Wij denken zelf namelijk nu dat het Theater van de Lach van uh, John Lanting was. Oh, ik weet het niet. Het is Want, ook al heel lang dit geleden. Dit ken ik niet. Dit, dit, dit, dit ben ik niet, dus. Kus van de reden. Wim. Maar Wim is wel altijd blijven kijken. En dat is dan heel weer goed, goed. nieuws. Uh, ik heb alles van gezien van uh, mevrouw de Jong. Kus van de Rus. Oh nee, dat staat er niet. <laughs> ik had een prachtige LP. Waarschijnlijk van het Holland Festival. Onge ongeveer 1970. Dat klopt wel hè. Ja. De uitzending heb ik gehoord. De LP begint met. Ik hou zo van Vivaldi. Ik kan alle nummers achter elkaar opnoemen. Op de andere kant de stewardess en de oudjes. En tenslotte de jongens van plezier. Ben de opname kwijt. Ik krijg hem niet te pakken. Is dat nog mogelijk? Staat, dat staat hier niet op? Um, de oudjes van plezier? De oudjes van plezier? De, de, jongens, van de jongens van plezier? De oudjes, de oudjes van plezier de oudjes de oudjes is van Jacques Brel. Ja, dat was een, een, een, een programma dat ik deed in het Hollands Festival... Uh, dat is inderdaad. niet opgenomen in deze box. Hè? Nee, want het is ook nooit op televisie geweest. Dus, uh, misschien maar maar dat is staat. een plaat van geweest. En ik weet niet of dat ooit op CD is gekomen. Is het zou het Theaterinstituut misschien ja. uitkomst kunnen bieden? Ja, dat denk ik. ik ja, absoluut. Tegen Willem Zandbergen. Ik ja. denk het Theaterinstituut. Die heeft dat vast ja, ergens vast. in het archief Dat was nou, trouwens een enige plaat. Live. Was ik ook heel trots op met het Metropoolorkest... onder leiding van Dolf van der Linden. Ja. Ja, die ogen draaien al zo gelukkig ja, omhoog. God, ja. Ja. Dat is een mooie tijd, ja. Nou, ik zag op deze box anders ook een aantal prachtige... Uh, bijvoorbeeld in het uh, Koninklijk Concertgebouw uh, hier in Amsterdam. Oh ja, ja, ja natuurlijk. Ja. En met Rogier van ja, Otterlo dit, dit, en... dit, dit zijn van die herinneringen, die, die, ja, die doen je, doe je heel veel, hè? Het is leuk dat deze meneer het erover heeft. Maar ik denk inderdaad, dat uh, ik heb zelf die plaat misschien ook nog wel... maar ik weet niet waar... Nou ja, deze, dit is eigenlijk hetzelfde. Jos Bochman begint ook over de oudjes, een vertaling van Jacques Brel. Ik was totaal ondersteboven van dit talent. Een stem als een klokje. Prachtig zingend. Nog geen star om te zien, maar toen al duidelijk was... dat deze jonge zangeres van ongeveer mijn leeftijd... schrijft Jos Bochman, een stralende toekomst tegemoet ging. Heb verder die carrière met bewondering gevolgd. Altijd fijn om gelijk te krijgen. Mijn vraag is tweeledig. Klopt deze herinnering? en staat deze uitvoering op de dvd. En het gaat dan over 1967, toevallig smiddags op tv... een jonge zangeres in een soort jurk of overgooier. Jullie doen Jasperina toch ook nog wat aan? Dat ze dit allemaal nu scherp Maar luister herinneren. eventjes, uh, hij had het over de oudjes, hè? Ja, de oudjes ja, in Dat staat er inderdaad in, uh, op CD1... in het uh, televisieprogramma geregisseerd door uh, Nico Knapper. Uh, Portretten heet dat... Dat is heel toevallig, want deze box van mij heet ook Portret, hè? Ja. Maar dit, dat is het televisieprogramma uit 66 of 68. Z ja. Portretten, en daarin zing ik ook... Uh... Meerdere vertaalde liedjes uit ja, het Frans. En... Want wij hebben volgens mij nu een heel mooi vertaald liedje nog uh, klaarstaan. Waar blijft de tijd? Dat is Jean Ferrat. Dat zat in datzelfde programma. Dat is hetzelfde programma. dat goed, dat, 1967. Ja. En wij hebben echt op, met de redactie. en wij zijn allemaal van rond die tijd of daarna. Moeten ja, we eerlijk, jullie ja, zijn zo ja, jong. Sorry, allemaal. Het spijt me dat dit het is echt. zo moet. vreselijk. Ja. Al die kringen, van ja. Al die jonge kringen. Ja, ja ik heb wel een poedendoos <laughs> bij me. Als je daar wat aan doet. <laughs> uh, uh, nou, wij hebben dus met z'n allen ademloos zitten luisteren. Ja. Dit is zo'n mooi ja. en lief liedje over ja. een getormisseerde huis. Kracht, mooi vertaald ook. Ja, gaan we even luisteren. Je trouwt snel als je twintig bent. En na een paar jaar krijg je druk. Met drie, vier kinderen, ach, dat wend je het. De vloeren en de vaat, de grote was en het fornuis. Koffie pruttelt op het vuur, de kinderen spelen en je man zit achter een krant als achter een muur. De dagen glijden door je hand. De kinderen zijn vandaag nog klein, maar morgen groot. Je denkt waarom? Kan ik alleen maar ouder zijn, de foto van je jeugd trekt. Is niets dan een pak netjes gestreken s'avonds laat, wat bloemen in een vaas. Een tak in bloei wat altijd aardig staat, en deze levenslange sleur duizenden passen ieder uur. Mijn Collega's zitten met natte ogen aan de andere kant van het glas. Ik zie het gewoon. <laughs> Ongelooflijk. Ik vind het ook een heel mooi liedje. Ja. Het komt uit 1967. Het is een vertaling. En er staan ook een aantal hele mooie vertalingen op. Dit is van Ferenc Snijden. Ja. ja, ik heb hem nooit ontmoet. U, uh... Dat heeft Nico Knapper toen allemaal geregeld. Daar ben ik hem nog steeds uh, dankbaar voor, want dat heeft hij een prachtig programma heeft hij samengesteld. Ja, want er zit ook vertaling van Dick Poons in dat ja. programma. Ja. En uh, er ja. zitten allerlei. Uh, ja. Ens van Altena natuurlijk, als, als de oudjes uh, van de, Brel. De ja. vertaler ja. Wat mij zo opviel in mm. deze box is dat, uh, dat programma Gekkin van de Gracht. Dat is natuurlijk een heel bekend programma uh, geweest, uh, 19... 85. 85, Dat is hetzelfde jaar dat, uh, dat Erik overleed. Je zei net al, Erik deed eigenlijk alles, hè? Mm -hmm. alles om jou heen. Mm -hmm. Wat is dat toch ijzeren heinig dat jij toen nog gewoon... zo'n heel programma uh, ja, uit, ik, de, uit de grond ja. stampte? Dat vind ik ook raar. Maar ja, je gaat gewoon door. En ook omdat je weet dat Erik dat zo normaal had gevonden. En bovendien, ja, het is je brood, het is je werk, het is je vak, het is... Uh, je, je kunt niet ophouden, want het is je werk. En is het ook je broodje je werk, je vak, je redding dat je eigenlijk doorwerkt? Nou, dat denk ik wel. Ja. Dat heeft voor mij wel een redding betekend. Hoor. Want toen Erik is dus uh, heel lang ziek geweest. Huh? <kliek> en uh, ja, als ik dan thuis was gebleven, dan had ik, was ik alleen maar bezig geweest met zijn ziekte. En doordat ik doorwerkte, kon je je ontspannen. Oh, dat is zo nodig. Dat raad ik iedereen aan, maar dat geldt niet voor iedereen natuurlijk. Nee, maar je kon weer lachen. Ja, dat is ook heel belangrijk. Dat je, dat je dan even je ontspant. En ik weet nog toen speelde ik vind. Dus, en dan werd ik altijd uh, opzij van het toneel. Uh, kreeg ik een nieuwe pruik op. Hè? De kleedsters hielpen je dan. En die, die gaven je de jurken aan die, die voor het volgende. En dan stond ik altijd met mijn mond wijd open. Want dan stond ik te gapen. Allemaal ontspanning. Want zo'n hele dag ben je dus met je gedachten met je leven bezig. Je moet de hond nog doen. Je moet nog naar het ziekenhuis. Je moet nog dit. Je moet nog... En dan tijdens die voorzorg ben je maar met één ding bezig. En dan was je even af. En dan stond ik altijd met mijn bek wijd open te gaan. <laughs> het is ontspanning. Dat is heel goed geweest voor mij. Ja, en, en als je dan nu die programma's terug ziet... mis jij dan ook bijvoorbeeld de hand van Erik daarin? Nee, die mis ik niet, want die zie ik erin. Die oh, je bedoelt, je ja, bedoelt nou ja, nou, wat ik na, na zijn doel. Ja, vlak, vlak, ja, maar vlak maar daarna wij... met die gekke in van de ja, gat. Wat ja. toch een heel succesvol. Ja, maar dat was. is toch... Uh, ja, kijk, ik heb ook in het boekje ook iedereen team bedankt... dat met mij door is gegaan. En ja, dat gaat toch door in onze geest. En dat... Uh, ja, nou ja. Ja, ik weet het, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Het, uh, ja, je, je doet het gewoon. Een van die liedjes die je daarin doet, dat is een heel mooi uh, liedje. Dat heet Wonder. Het is uh, geschreven door Ivo de Wijs. En Ivo de Wijs werd de man die jouw teksten ging schrijven. was een, een, een compleet andere tekstschrijver, zoals je al eerder zei, dan Guus Vleugel. Mm -hmm. uh, misschien iets minder politiek. Ik denk iets meer gevoelige liedjes. Of ja, nou, Ivo een... was, nou, ook niet, uh, voordat hij voor mij ging schrijven... was hij helemaal niet met gevoelige liedjes bezig, hoor. Uh, door mij eigenlijk. Ivo, sorry hoor. Maar uh, volgens mij... Zie je wel, haar is invloed door is wel mij heel groot geweest. Is hij door mij... Uh, dit soort nummers gaan schrijven. Hij schreef niet voor vrouwen. En dat is Guus Vleugel ook gaan doen, eigenlijk. Omdat ik het graag wilde. Ik wilde ook die kant benadrukken. Maar met Lurel... Van mijn talent. Ja, maar met Lurelei en in het begin... was het allemaal veel politieker. Uh, ging het ja, over het Ja, maar in heb ik ook bijvoorbeeld het liedje gezongen... Uh, hoe heette dat nou? Franse Les of zo. En dat ging over een vrouw die dus uh, toch maar een Franse les nam. Want straks zijn de kinderen de deur uit. Uh -huh. En uh, wat moet ik dan met mijn tijd, hè? Ja. Zoiets ongeveer. En dat heeft Guus voor me geschreven. Ja. Dat was eigenlijk voor het eerst dat hij zoiets deed. En later ging hij... Uh, heeft hij ook uh, ja, liedjes over... Uh, je laat ze echt niet in de steek. Meisje uit de provincie. Toch wel een beetje... Uh, ja. Een chansonkantachtig. Nou, in het nummer Wonder horen wij van alles samenkomen. Uh, mm -hmm. Het wonder sowieso ja. van een nummer. maar Een, nummer Prachtig was een nummer, ja. schitterend nummer, gevoelig. Het gaat over de liefde. En je zong het in 1985, het jaar dat Erik Herst overleed. Ja. Maar het is en het blijft een echte buitenman. Totaal geen kijk op... Uh... Of op behang? Nee, dat allemaal helemaal niet. Maar hij is wel heel lief. Ik voel me niet diepzinnig of bijzonder. En toch ben ik voor hem een ander land. Ik vraag bijvoorbeeld, gaande naar het strand? En hij kijkt of ik uit ben op gedonde. Bij alle vragen grijpt hij naar zijn krant. Voor al mijn kleine zorgen duikt hij op. Zijn doodoener is schat, je bent een wonder en wonder. is echt het ultieme liefdeslied, dit, hè? vind je het om terug te horen, dit? Ja, leuk. Ja? Raakt dat je nou ook? Ja. Je bent, ik heb er nooit meer naar geluisterd. Echt waar? Nee, ik ben het vergeten. Ik zat ademloos te luisteren. Ik was een beetje hees, merk ik. Maar dat komt natuurlijk omdat het... Uh, midden in het seizoen is opgenomen. Dan speel je iedere avond en dan word je wel eens moe, hè? Ik vind het wel aardig, hoor, dat ik een beetje hees ben. Daar. <lacht> Doet wel goed. Bij het nummer bedoel je? Ja. Geeft die geleefdheid van het moment ja, misschien vind ik wel, wel goed? goed wel, ja, ik moet er toch eens even goed naar luisteren nog. Ja. ja. Uh, ja. Je, je zei ja, elke avond uh, in zo'n druk jaar altijd maar op tournee. Drie jaar geleden ben je gestopt uh, met optreden. Uh -huh. uh, heb je je teruggetrokken in het uh, Groene Gorsel... Uh, waar je al heel veel kwam. Ja. En Ivo de Wijs vertelde ons dat jij eigenlijk voornamelijk in die tuin en rond die tuin uh, bezig bent... en dat jullie laatst nog samen in die tuin ja. of in het bos uh, aan ja, het ja. verdwalen waren. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. En toen liepen we zo te kletsen. En toen zei ik, God, ik weet nou echt niet, hoe, waar komen we nou toch uit? Toen was ik heel verbaasd. Ik loop dat nog wel eens in mijn eentje met mijn hond. Vind ik een leuk stukje. Het is een heel ander leven. Een leven ja. helemaal niet ja. meer in Amsterdam, nee. waar je vroeger woonde. Nou, ik kom nog wel veel in Amsterdam. Mijn familie woont er. En uh, mijn vrienden. Ik ga uit en zo. Ik ben nu ook in Amsterdam. Ik ja. ga straks met Theo gezellig even een hapje eten. En uh, dat soort dingen doe ik wel. Maar ik ga als een speer weer terug hè, naar huis. Ik, ik kan bij iedereen slapen, hoor, als ik dat wil. Ik kan bij mijn kinderen slapen en zo. En ik had zelfs een pied in Amsterdam. Ik ging altijd zo graag terug. Wat, dus, geeft die, wat geeft die natuur jou? Ja, dat, ja natuur, zeg je. Ja. Er ja, is ik, weinig ik, natuur stel maar... dus uh, in Nederland nog. Maar ik heb nog wel een natuur om me heen. Althans, ik vlij me met die gedachten. Het is bij ons beeldig. De IJssel is vlakbij. Ik ben dol op de IJssel. En... Uh, ja, de, mijn buurvrouw heeft een uh, groot stukje bos nog... waar ik dus doorheen mag lopen. Ik heb zelf ook wel een klein stukje bos. Kan ik ook doorheen lopen, maar dan ben ik zo doorheen. Maar bij haar mag ik ochtends... Op, dan doe ik in mijn pyjama, doe ik mijn uh, laarzen aan. doe ik een groot, die grote groene jas doe ik dan aan. Die, met net, ja. net, waarmee ik net binnenkwam. En dan loop ik even met mijn hondje uh, zo uit mijn bed even door het bos. Maak maakt is ik je blij? Zo heerlijk, ja? Ja. ja. Dan loop ik zo te genieten. Ja, dat maakt me echt blij, ja. Er is geen moment meer dat je verlangt... Naar het nee, podium. Nee, nee, echt niet. Nee, Ik vind dit nu allemaal... Ik doe nu voor de box doe ik veel publiciteit. De box, ja. Voor de box doe ik dat. Hè? Want ik wil dat het... er. Uh... Je moet je tegel, uh... mijn tegel. Asperine. Oh ja, ik heb hem al geschreven. Oh, bijna Pins ergens. Hè. Dat breng ik <laughs> zelf een beetje op een persiflage te luiken. Zit lijken. het al op dan? Ja, we hebben het oh, seconden. Nou, ik heb dit opgeschreven. Want ik had de vorige keer bij Jelly. Jelly Brouwer, mijn collega. Nou, ja, had ik een, een... Weet ik nou weer niet wat ik had geschreven. Jij had wat... geschreven <coughs> ik, vooruit en niet achteruit. En... Kijk vooruit, niet achterom. Kijk, ja, en... en... Kijk. nu. en kijk je toch achterom, neem een roze bril. Ja. Nou ja. Het is een variant, Rob. Dit was aflevering 1258, dank mevrouw de Jong. Uh, kunt u zo nog geen keer, De minuut afhals toe, minuten ja. Beneden aan de bar. Radio 1, genstof. U hoorde Jasperina de Jong in een aflevering van Kunststof. Een bijdrage van de NPS, eerder uitgezonden in 2006. Petra Possel was in gesprek met haar. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar Jasperina was dus gisteren jarig. Zullen we het daar maar gewoon bij houden. En hoe oud ze is geworden, dat kunt u vast overal op internet gewoon vinden. Ik hoop in ieder geval dit jaar 49 te worden. Nog net te jong voor allerlei leuke kortingen, volgens mij. Te oud voor BNN. Maar rijp genoeg voor Max, de omroep onder wiens vleugels nachtvluchten... dit radioseizoen verder vliegt. Tja, Yesterday, When I Was Young. Yesterday... The taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dream, the splendid things I plan, I always built, alas, on weak and shifting sand. I live by night and shunned.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 Yesterday, when I was young, Shirley Bessie, geboren op 8 januari 1937. Drie titelsongs voor drie verschillende James Bond films, vertolkte ze. En wie heeft er niet luidkeels meegezongen met This is my life... wanneer het weer eens uit was met een geliefde. Shirley Bessie wordt vandaag 74 jaar. Nanette van der Ham, die moet dat nog zien te halen. Ze is vorige maand 48 geworden, heel goed bouwjaar, 1962. Zij was vorig jaar januari te gast in Nachtvluchten Winterkost. Ze is personal coach en onlangs verscheen van haar de Lichter Levenkalender. Verschenen bij uitgeverij Ten Haven. Het is een tijdloze kalender en die bevat 366 tips... voor een lichter hoofd en lichter lijf. En deze maand slaan we iedere aflevering van Nachtvluchten een pagina op... en kijken dan naar de tip van die dag. En in dit geval is het de verjaardag van technicus Rolf Schreuder. En dat is... 11 oktober. Ik heb hier het uh, hele dikke blok inmiddels in handen. Dat zijn 366 pagina's gedeeld door twee, want ze zijn dubbel bedrukt. Ik ben bij 18 augustus, 10 september. Wat zei ik? 11 oktober. 3 oktober, 7, 9, 11 oktober. Wacht even. Rolf Schreuder, zet je schrap. 11 oktober. Sta je open voor een grappig oud Instand schoonheidsgeheim? Om er na een drukke dag of heftige nacht op je best uit te zien... voer je dit beproefde schoonheidsritueel uit. Haar in de krul, vette crème op het gezicht... watjes in warm water gedrenkt op de ogen... en enkele minuten op een strijkplank die tegen het bed staat... ontspannen met, jawel... Het hoofd naar beneden. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Ik ben heel benieuwd of Rolf Schreuder... na vier nachtdiensten hier op Radio 1 uh, dat uh, uh, advies gaat opvolgen. U luistert naar nachtvluchten en vragen en opmerkingen over ons programma. Die kunt u um, stellen via postbus 518-1200 Alpha Mike in Hilversum. Dus u schrijft gewoon even naar nachtvluchten. Bij Max is dat postbus 518-1200 Alpha Mike in Hilversum. Modernere communicatiemiddelen hebben wij natuurlijk ook. U kunt reageren via onze site. Dat is uh, www. Nachtvluchten.fm rechtstreeks mailen, dat kan ook dat is nachtvluchten apenstaartje omroepmax.nl en voor de programmering kunt u kijken ook op die site nachtvluchten.nl maar wij staan tegenwoordig ook weer op teletext en dat is pagina 331 en de laatste huishoudelijke mededeling met betrekking tot reacties u kunt ook een bericht achterlaten in het gastenboek wanneer u uw pennenvruchten met andere luisteraars zou willen delen en dat gastenboek vindt u dan weer via nachtvluchten.fm. We hebben nog drie uren te gaan en daarin wordt u vergast op Imca Marina... tussen zes en zeven in Nachtvluchten Nieuwe Start. Daarvoor van vijf tot zes in een aflevering van Hoezo. De familie Fiedeler over de eetbare natuur en alles over biomechanica. Nou ja, alles in ieder geval maakt John Fiedeler inzichtelijk... wat wij kunnen leren van vliegende vogels, zwemmende vissen en klevende zaden... En zometeen, na het korte journaal, Theodor Holman. De schrijver, journalist en presentator wordt morgen, dat is zondag dus, 58 jaar. Graag tot zo.